Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft doelen van Hamas bestookt in de Gazastrook en Libanon. Gisteren werd Israël van beide kanten aangevallen met raketten. Het Israëlische leger zegt in de Gazastrook twee tunnels en twee wapenfabrieken van Hamas te hebben aangevallen. Over de doelen in Libanon is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al vergeldingsaanvallen aan... De aanvallen houden verband met de onrust van de afgelopen dagen op de Tempelberg in Jeruzalem. Een heilige plek voor zowel joden als moslims. De Israëlische politie viel daar de Al-Aqsa moskee binnen. De Verenigde Naties houden al twee dagen ruim 3300 Afghaanse medewerkers thuis. Deze week besloot de Taliban-regering dat Afghaanse vrouwen niet meer voor de VN mogen werken. Uit protest zet de VN nu ook geen lokale mannelijke medewerkers in. Afghaanse vrouwen zullen niet vervangen worden door mannen, zegt een woordvoerder. Ook wil de VN hen niet vervangen door buitenlandse vrouwen, die van de Taliban nog wel mogen werken. De VN heeft zo'n 3900 werknemers in Afghanistan, onder wie 3300 Afghanen. In het land hebben ruim 28 miljoen mensen hulp nodig. Het merendeel leidt honger. Het Witte Huis eist dat Amerikaanse diplomaten in Rusland... zo snel mogelijk contact krijgen met journalist Evan Gershkovic... die vorige week werd opgepakt. Rusland verdenkt hem van spionage. Amerika noemt het onvergeeflijk dat hij geen contact mag hebben... met het Amerikaanse consulaat. Bij zijn voorgeleiding mocht hij ook al niet met zijn advocaat praten. Rusland zegt dat Gershkovic probeerde om illegaal... aan geheime informatie over een wapenfabriek te komen. Het weer. Hier en daar kan nog wat regen vallen. minimaal rond 7 graden. Daarna een overwegend grijze dag met af en toe een bui bij 9 tot 11 graden. Het paasweekend verloopt overwegend droog met geregeld zon. De temperatuur loopt geleidelijk op. Op tweede paasdag wordt het 15 tot 17 graden. In de loop van de middag gaat het dan wel regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Zandvoort op 106.9 FM oh, oh, oh, oh, oh. Take me back, take me back to the memory. Straight tequila, drinking on an empty beach. Tell me was, was it all just a sea? Stone stole my heart, Mexico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 It's raining Mean it, but now it's like you're leaving me for dead, We're finally out of time. When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 FM. About the Se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una haría con maquillaje, no sé, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía Ik weet dat dicen los meer ahora Ik quieres volver je niet no tan no sé, pero je niet meer bent. Ik weet dat je niet meer bent. Ik weet dat je niet meer bent. Ik weet dat je niet meer Supiera que me busca todavía. todavía, todavía, todavía, todavía, todavía. Bebé que fue, ¿Fue? Me muy tragadito.